Even nog een paar woorden eens over die, nog een keer over die lezing van 14 juni. Ik raad van harte aan iedereen om daar te komen. We gaan speciale avond maken. En ik hoop ook dat ik gelegenheid krijg daar ook om wat lezingen op 14 juni wordt een lezing in de roos gehouden. Dat is dan ook. Nou, geef het aan. Uh, aan Johan. Dat ik hoop ook lezingen te houden voor de algemene publiek. Ja, algemene publiek. Maar allerlei gebieden wat ik nu niet ik wil niet daarover hier hebben, want zover het is de, krachtigste, de krachtigste, het krachtigste middel. Maar bijvoorbeeld over de kwestie van zelfdoding. No. Uh, we kunnen een lezing houden wat nergens je hoort in de wereld. Hoe wij zouden het kunnen aanpakken. Als ik het zelf Ja, Hoe wij kunnen het aanpakken. Want in dit land, in de hele, in hele Rijke Westen, is het een enorm probleem. En het is aan ons gegeven om door woorden, door de mond... Te vertellen naar krachten ook, dat het drastisch zou verminderd worden. Geen beleid, nu het is een staatsbeleid, ja? ze zoeken naar, ze proberen beleid uit te werken, bij de ministeries, etc om dat te doen, verminderen, zal niets lukken. Huh? Nee, ik bedoel, zelfdoding, nee, ik nee, bedoel niet aut autonazie. Onder andere, maar we praten we niet over autonazie, maar we praten gewoon over mensen dat een mens zelfmoord men pleegt. Of de zelfmoordpogingen. Of gedachten alleen om zelfmoord te plegen. En dat komt alleen omdat door, door iets wat alleen de Kabbalah kan helpen. En dat is iets wat ik ook bijvoorbeeld een grote lezing wil houden daar. En ook bijvoorbeeld een lezing hoe, hoe uh, een man. Voor een mannen emancipatie, bijvoorbeeld en voor de mannen. En dan weer een emancipatie af voor vrouwen. Alleen vrouwen. Hoe komt een vrouw waarlijk tot... Tot... Eh? Tot haar rechten. Tot haar rechten. Nee, ik bedoel, rechten niet. Tot haar rechten niet. To, hoe komt ze waarlijk tot haar vervulling? En hoe de man komt allemaal tot vervulling? Alleen Maatschappelijke, dat ge gekleurd maatschappelijke, uh, uh, alsof het maatschappelijke kwesties zijn, dat uh, soort lezingen. En dat is allemaal nodig, allemaal naast de pure kabalen leren wat wij doen. En ook steeds de maatschappij betrekken, bijbetrekken en projecteren dat op de maatschappij. Maar er is niet iets dat wij, de tijd is nu niet, de tijd is nieuw. heel iets anders, dat het vraagt van ons participatie aan datgene wat om ons heen plaatsvindt. Ja? Indirecte participatie. Niet dat wij hun taal gaan praten, maar dat wij wel betrokken raken dan krijgen we ook veel werk van binnen, daarbinnen. binnen. Veel wensen die wij wilden wensen. Allerlei andere wensen die wij, als het ware, waarbij wij, uh, die ons ook veel licht zullen geven. Als wij eraan gaan werken, aan die wensen die van anderen. We gaan die overnemen in onszelf. We gaan nu een stukje verder met de zoger nog... Uh, en in, de, in het derde gedeelte zullen we iets, zal ik misschien iets hebben, van wat ik in de zoger erg krachtig heb geleerd in, als toepassing op ons geestelijk werk. Wat krachtige middel, wat we hebben ook al geleerd, maar nog een beetje dieper. De pagina, pagina kaf Gimel. 23, de linker kolom, de andere regel 32, naar de punt. We zeggen maar, overazada, yitkayem alma. En dat is wat hij zegt, de zogger. daar, en door dit geheim, ka het kaim alma, de wereld voortbestaat. Ja, dus dat, dat, dit, door dit geheim, welk geheim is dat? Het omhullen, altijd omhullen van gogma, moet omhuld worden door chassadim. Het is eigenlijk eenvoudig, echt, echt eenvoudig. Ja, echt eenvoudige zaak. En men zoekt, maar men zoekt naar allerlei ja. intellectuele dingen, waarom? Alles wat voor de hand liggend is, dat men vindt dat altijd als, ja, het men... kan, kan niet waar zijn. Dat, dat... Alles wat, is erg intellectueel is, wat, wat vele analytische vermogen van de mens is. Nou, dat is daar moet wel iets zitten. Daar men heeft respect daarvoor. En dat is dat is dat paradox, het paradoxale hoe. De wereld is geschapen. En daarom wordt ook gezegd, dat staat geschreven, het is geschreven. dat Ik zal de wijsheid van de wijzen wegnemen en aan de kinderen geven. De kinderen betekent, zij die willen gewoon de, ja, de, het plaatje gewoon zien, het plaatje zien, zonder allerlei machinaties, ja, zonder allerlei bedenksels en allerlei systemen die zij dat allemaal allemaal zichzelf in gevangenis houden door al die systemen van denken, denkwerelden, etc. En zo komen we ook in deze tijd in de ware realiteit, in het ervaren van de ware realiteit, die aan de ene kant erg gecompliceerd is, en zo moet het ook aan de andere kant is het erg eenvoudig. Alles in, eenheid, in, een, in, de, in, de, in de eenheid bestaat, maar dat moet je daarvoor steeds bepaalde correcties doen, bepaalde tikkuniem doen om dat te zien. Ja, door dat chassadim, die chassadim omhullen de Nooit proberen met de chokma direct te werk gaan, ja, met die alleen van links. Dat krachtig is natuurlijk. Maar eerst tel het op, tel het, gaat het man opbrengen en dan weer dat de derde lijn in de hogere bewerkstelligen. En dan ontvang je daar van boven wat jij had voor bezorgd aan de hogere zal automatisch naar jou terugschakelen. Je hoeft daar niets te doen. Eerlijk. Wat wij nodig hebben te doen, wat wij wel moeten doen, is alleen maar man opbrengen. Dus alleen maar van mijn vijf kilim, moet ik alle, alle de krachten van mijn onder, binnen, zeer en binnen, maalgoed, naar Kettergochma brengen. Dat is alles wat ik moet doen, in elke toestand. En dan, op de, dan zal de hogere trap treden, automatisch, zal dit hele van de hogere trap treden, dus het onderstel, het onderstel van de hogere traptreden zal automatisch uh, aanvoelen mijn man wat ik had opgebracht, wat ik had opgetrokken van mijn onderdeel, mee onder het midden, naar boven gebracht. Het zal dan allemaal aantrekken die, het, onderstel, on, het onderstel van de hogere traptreden, al is alleen maar kilim, geen licht zit erin. En dan zullen ze wel gebruik maken van mijn lichten, wat ik heb opgewekt. En daarmee trekt dan het onderstel van de lagere naar zijn eigen traptreden, en maakt daar Eile uh, en Im, maakt daar de naam van Elokim, En trekt ook mijn, uh, de sporen, ja, de trekt de regimo, de sporen van mij, als ketter Gogma, wat ik het licht heb ik van onderen naar boven gebracht. Trek die mee naar zijn trap treden. En ik ben dan als het ware tussen die twee. Tussen de rechts, tussen rechts en links. En rechts is dan Gezadim. En links is alleen maar Gogma en ze vechten als het ware met elkaar. Niet vechten, maar uh, de ene wil overwinnen boven de andere. En dan zien ze als het ware mijn man. En dan hebben ze de verplichting om, omwille van mij, omdat ik kwam naar boven als lager, omwille van mij uh, de derde lijn te vormen. De links gaat zichzelf uh, verkleinen. En daardoor worden, en de re rechts, rechts krijgt wel een beetje gogma. En beide gaan, aan de ene kant, beide niets verdwijnt in het geestelijke. Dus rechts blijft uh, Hasadim uitstralen, links blijft gogma uitstralen zonder, zonder Hasadim. En tegelijkertijd verscheen dan de middelste lijn van de hogere traptreden. En die heeft aan de, die heeft twee in zichzelf, ja, die heeft in zichzelf aan de rechterkant van de middellijn van de hogere traptreden, daar zit chassadim met een beetje Chogma. Dus een gecorrigeerde rechter, rechterlijn. En in de linkerlijn van de middellijn, daar zit de correctie met de chassadim. Dat is wel gochma, maar een beetje chassadim daarin. Ja, ja, duidelijk. En dat middelste lijn, die middelste lijn is helemaal uh, Kogma met chassadim daarin. En dat, de, dat ontvang ik als lagere. En ik ga dat trekken naar mijn eigen kilim daarna. Ja, ik hoef daar niet altijd te zitten. Daar. Ik ga trekken naar mij. Dus die bewegingen maken we. Dat en dat. Eigenlijk meer dan dat. Ik zei alleen vroeger dat. Omhoog en naar beneden. Of binnen. Natuurlijk binnen en buiten. Binnen komen en buiten. Maar, let op, om het de gogma ontvangen, om iets maar van de kochmate ontvangen, of gogma, gogma met de dan moeten we bewegingen maken, kan niet anders. Nee? Dus van binnen moeten we die bewegingen maken, het is niet zo alleen maar hoog en beneden. Het is allemaal moet ik dan van rechts naar links, van links naar het midden. Horizontaal. Nee, horizontaal, maar ook verticaal natuurlijk. Horizontaal, maar ben is horizontaal natuurlijk. Van rechts moet ik naar links overhevelen. Van links komt het dan, als correctie daarvan, komt het van links nu naar het midden. Yes. En van het midden, van het midden komt het weer naar rechts. Ja, komt kom weer, een nieuwere, nieuwere maan komt omhoog. Etcetera. Dat is een hele beweging. Dat is daarom... Schijn. Ja, het is allemaal werken. Werken aan zichzelf. Gogemaakt kunnen we niet bereiken zonder bewegingen. En daarom is alleen iemand die, van de, uh, die aan zichzelf persoonlijke werk doet, die kan alleen van de kav ontvangen. Van die lijn kan je ontvangen, van de kav. Want in de igulim, in de ronde licht, daar zit geen beweging. Duidelijk. En daarom ook de religieuze mens heeft geen beweging, heeft niet nodig te beweging. Duidelijk. En daarom zeggen ze, alles is horizontaal. Ja, like, alleen de schepper is boven ons, maar we zijn allemaal horizontaal. Waarom? Het is zo ervaren, zie, omdat, het, omdat het alleen maar ronde licht is. Ronde licht kan je niet doorgeven. Duidelijk. Ronde licht heeft geen beweging. Alleen, duidelijk. En daarom vind je dat zo gezellig. Kijk nou hoe dat vaak die mensen zijn, hebben de uitstraling. Het is net als engeltjes. Geweldig om te zien. Ja of niet? Ik, ik, ik zeg nou. Geweldig, waarom? Alleen maar één lijn, alleen maar alleen maar ronde licht, alleen maar. Het is het geweldig, het is prachtig. Maar het is too good to be true. Want wij hebben die Chogmaan nodig. Eigenlijk, wij die komen van beneden, die hebben Gogma nodig. Zo so is het met de mens gemaakt. Natuurlijk, we willen wel natuurlijk als engeltjes zijn, maar de mens is niet zo gemaakt. Wat moeten we doen? Moet ik doen als ik wil, als ik wil, zoals ik denk dat de wereld is? Of dat ik me aanpas aan het besturingssysteem van het heelal? Het doet natuurlijk pijn om je aan te passen. Het is niet zo, het is niet, ja, duidelijk. En daarom gaan we dat van rechts naar links, maar altijd. Altijd rechts erbij halen. Nooit naar links gaan zonder rechts erbij halen. Dat is altijd onthouden terug. Waarom? We hebben nu geleerd. Rechts moet altijd, want rechts geeft lever de chassadim ook. Samen met het Zerampindi en op. En dat moet bekleden de gogma. Be de gogma altijd bekleden. Uh, de volgende pagina. Kaf. Dalit 24. Dus hij zei dat, en dat is wat gezegd is, hey, nog even de laatste zin. Uwa da, het kaim Alma, dat door dit geheim wordt de wereld voortbestaat. Kegam na de alma ila'a net zoals de hoge wereld. Punt. We kennen, pasak Rabbi Shimon, twee d'waraf, leel, en daarom stopte Rabbi Shimon zijn woorden, dus de woorden van Rabbi Lazar leel boven. Zoals we hebben gezegd, stopte of bracht hij tot, bracht hem tot, afbreken. Door, brak afbreken. Afbraken, hem door, afbreken, afbreken, brak hem door. Onderbroken inderdaad. Punt. Weginé. Heliau. Lo Pires, hier is een fout. Hier moet je dan WAF in plaats van WAF. WAF moet je weghalen. En onder de res moet je twee, als het ware, CERE staan. Twee puntjes onder de res. Pires moet het staan, als ik me niet vergis. Het is dus gewoon een scanfout. We Winne, Eliahu, Lopirej, Eladri, Seder, Hamochin. En zie hier, Eliahu legde uit alleen de orde van de Mochin. Hoe de, de Mochin komen. Uvignan, Smail, kim Abavujimalawad, let op. En het gebouw van de naam Elokim alleen maar in Yima. Dus Eliahu heeft aan. Rabbi Shimon uitgelegd alleen de morgen in Abowima, dus in de bina, en uh, de, de namelokiem die gebezigd is in de bina, in de yima. Yeah. maar, aangezien vier lobeer klom, maar heeft hem niets uitgelegd aan Rabbi Shimon, er zeder ben janelokiem hoeven ook wel let op erg belangrijk. Hij heeft hem niet uitgelegd. Wat is de orde? Hoe zit het in het uh, gebouw van de naam Elohim? bij de Nukwa? De Nukwa is toch niet Elohim? ja? De Nukwa. De Elokim is de Bina. Hij heeft hem alleen uitgelegd, hoe dat zit bij de Bina. Maar, maar de naam, het gebouw van de naam Elohim in de bij de noekwa heeft hij mij niet uitgelegd. We zeggen hoe. Ik moet het zo zien. Zo'n zo zo uh, pro, zo hemelse profeet. Die gaat niet alles uitleggen. Die geeft alleen wat nodig is. En niet uitkouwen. Dat doen ze niet. Ja. Dat is alleen maar aanstippelen. Om werk te geven aan de mens. De mens moet de bevattingen hebben. En niet... Geen waarheden worden verteld. Eigenlijk. Ook in de Kabbalah kunnen we niet de waarheid iets vertellen. Dat stap voor stap, de mens moet het kunnen vertieren. Die mens moet het kunnen, het moet helpen aan de mens. En niet direct zoiets vertellen. Als, je, als, men, nog niet heeft, als men nog geen kilim heeft, hoe kan je dan vertellen? Eigenlijk. Stap voor stap moet het groeien. Daarom heeft hij hem ook niet verteld aan de Rabbi Shimon. Who that sit me the nukewa, the name Elokim in the It's only a fortell to for the, the Bina, yeah. So the me me and Elo, this is actually normal. That is the name van the Bina is Elokim in the uh, in the yeah in the Elokim is the name van the Bina. Vezehu five Shemefares Rabbi Shimon baatzmo ad sofamamar and that is what Rabbi Shimon self. Hij legt uit tot het einde van de mamar. En we gaan nog een klein beetje. De mamar, de volgende. En nu is komt dit een geweldige mamar tot zo'n pagina. Ik weet niet zeven hoeveel is het. Totdat wij komen tot de otioot van de Saba. Dus daarmee komen we nu, als wij dat uit hebben nu. Deze ma-maar, dan passeren we ook, dan gaan we naar ergens 50 pagina, weet je waar we gebleven waren. Maar het is bijzonder belangrijke mamar wat we nu zullen leren. Ja? Wat betekent dat? Dat is dan de mamar, dat heet. En nu gaan we naar de regel 3. Mamar, ima kozifat meana de mamar we kunnen zo mamar noemen, het artikel, of een uitspraak. Ima leent aan haar, dus Ima, Osifat, leent, Libarta aan haar dochter, maanhe, een jurk of een uh, kleding, kledingstuk. Okay. Wij weten wel een beetje dat dit, dit is de, maar goed, hij heeft, van zichzelf geen uh, vanaf het zilut, nee, vanaf de, uh, de beperking, de eerste beperking, dan de tweede beperking, de noekva, heeft op zichzelf haar eigen kilim niet. Ja? ja? Maar goed, komt geen licht in de, in de, in de goed. Dus, het is dan een voorzienigheid getroffen waarbij de bina leent als het ware de kilim aan de Malchut, zodat so de Malchut kan ook licht ontvangen. Ja, omdat de natuur, natuur van de Bina en natuur van de natuur van de Nukwa, van de Malchut, is, uh, hebben parallellen, parallelen, ja, of niet? We zien het wel de nam, in de naam van, van Hawaii. Ja, dat wij zien dat de, de, tweede, de tweede letter van de naam van Hawaii is Hei, ja. En de naam van de vierde, de vierde, de vierde letter van de naam van de Hawa is ook hij omdat ze dezelfde structuur hebben. Ja, dus de noekwa die dienem, de noekwa is de uitgesproken dienem. En de bina is, vanaf bina beginnen de dienem, dat is de, de, de wortel van de dienem. Want de bina had gezegd, ja, ik wil geen hoogma ontvangen. En als je als je tegen, als je zegt nee, dan is het altijd Duidelijk. Dit zoals bijvoorbeeld bij het opsteken van in de rechterlijn. Ja, in de rechterlijn je nee, toch dat je maar goed steeg op naar de bina. Het is ook dien. In plaats van vijf lichten te ontvangen dat die gaat twee ontvangen. Dien. Tweede beperking, maar het is wel dien. Eigenlijk, aan de ene kant is het dan, hebben we alleen maar kettergochma. In elke traptreden vanaf tweede, tweede beperking hebben we alleen maar kettergochma. Niets meer. Met de twee lichten nevers en roeg. En waar zijn die overigen? die daar komt geen licht. En overal waar geen licht komt, dat is dien. Eigenlijk, gestrengheid. Eigenlijk, het is wel correctie, maar dat is niet de bedoeling dat dit zo blijft. De hele bedoeling is dat ontlasting van alle dienen. De bedoeling is uiteindelijk om de schepping te ontlasten, maar op een goede manier. Niet um, uh, om een koschere, niet perverse manier dat te doen. Maar het maar is wel dien, Duidelijk. En zonder dien kan, kan men niet komen tot... Zou men niet kunnen komen tot de vervulling. For Kijk, eerst... Omhoog trekken. Aan de rechterkant. Ja. Komt dan de. Komt de malgoed. In, uh, in de binaten staan. Ja. Nou. Dat is dien. Uit drie lichten. Gaat je dan. Uit. Zeg dat. Uit. Uit. Uitstorten. Zeg ik dat. Uitstoten. Ja. Drie lichten worden uitgestoten. Uit, uit de kilim. Overal. Dat is dien. Dat is dien, dat is dien van rechts. Daarna komt, wat komt de volgende? Het op. Altijd zo begint het. Zo, altijd beginnen zo correctie te doen. Eerst die van rechts, die stoot, uit, uitperst, perst, perst uit. Nee, dat is niet goed. Oké, okay, perst uit die drie lichten die er zijn. Dus die, hè? Net als een cilinder, net zo, dat die, die brengt het omhoog. En alle lichten, drie lichten dan onder, dus de, de gar, de drie zware, drie lichten van de gar, die stoten uit. En alleen bleven alleen maar twee lichten en twee kilien. Dat is dien. Ja. Oké, okay, dat is natuurlijk, chassadien bleven lichten, chassadien bleven in de trap treden. Maar dien is er wel. Elke restrictie is din. Daarna, wat komt daarna? Daarna uh, komt daar dus uh, uh, aan de linkerkant. Daarna komt weer een correctie, dan van de links aan de linkerkant. Die zakt weer aan de linkerkant, zakt. Dat is allemaal geda wat gedaan is aan de rechterkant. Let op, wanneer de maalgoed steegt op naar de bina, het is aan de rechterkant altijd gedaan. En aan de linkerkant, wat gaat er dan aan de linkerkant? Het is niet moeilijk wat ik zeg, maar het moet je gewoon altijd zien zo. Het systeem werkt zo, inderdaad. Het, in het, overal waar de dien, dien komt, dan de volgende stap is moet opheffing van die dien. Als er ergens ontstaat een dien, een gestrengheid, dan de volgende stadia in het geestelijke, dat is wat ik zeg, het principe is, de wet dan is de volgende stadie is probeert op te heffen deze dien en dan natuurlijk dien wordt opgeheven door de andere dien totdat men weer komt tot iets, tot een middelste lijn wat gaat de, de volgende gebeuren van de rechterkant als het ware wordt opgeheven een bal goed komt naar de binnen alleen maar twee kilim blijven met twee lichten dan ontstaat er de druk Welke druk? Die drie, drie lichten, die nu uit zijn, uitgeperst zijn, ja? Die gaan pushen. Als je ze nu... Jij had ze nu van rechts weg. Weg, zeg ik dat? Ha? Weggedrukt, uitgedrukt, van rechts. Dan zoeken ze, de, zoeken ze een gaatje links. Wat gaan ze doen? Dan gaan ze links via die Bina. Gaan ze dan die malgoed... Van links gaan ze die pushen naar beneden. Ja, want het rechts-links altijd bestaat ook in de, in de wortel van de bina. We hebben geleerd ook in, de, in de rechts en links. Dus nu gaat die pushen dan van links. Die dat licht, die drie, drie lichten die uitgeperst waren van, van rechts. Die gaan pushen dan van links. Die mal goed, En die mal goed komt dan op haar eigen plaats. Ja, die komt dan op de, in de pij, in de mond. Die kreeg dan, die in links kreeg je dan vijf sfeerot. Oké? Okay? Dus die gaat als het ware opheffen Naar beneden gedrukt. Naar beneden gedrukt, maar dan van de, van de linkerkant. Ook dat is niet oké. Okay. Ook dat heeft ook andere dynium. Dat heet mannelijke en vrouwelijke dynium. Zullen we dat al leren. Dus nu gaat hij dat pushen naar beneden. En dan allemaal die... Komt nu, van links komt dan alle vijf lichten, als het ware, binnen. Het, uh, binnen. Maar die Malgoed, die nu naar beneden zakt. Mal goed die kan die lichten niet, die kan de hoogma niet ervaren zonder chassadim. Ja, die, die moet altijd chassadim hebben. Dus aan de rechterkant, wat hebben we gedaan eerst? We hebben dan chassadim gecreëerd, ja. Hebben we alleen dat afgekoord. De, partso, de, de lichten en de kilim. Aan de linkerkant hebben we dat als het ware. De goed weer naar beneden getrokken. En nu hebben we dan gogma. Oké, okay, maar ook ontbreekt. Ook dat ontbreekt. Het is ook dien. Ja? Het is geweldig dien aan de linkerkant. Dus nog, nog. Dus hebben we. Het is ook niet genoeg. Want het is alleen maar gogma. En kan niet voortbestaan. Kogma kan alleen in de hogere sferen. dat kan wel. In de hogere sferen, Chochma kan alleen bestaan uh, zonder chassadim, dat is niet belangrijk. Maar in de Zerampin, in de Zerampin en ukwa, die kunnen niet ervaren zonder Hasadim. Dus aan de linkerkant is het nu Chochma, maar het is weer ook dinim. Eindelijk? Aan de linkerkant was ook dinim, daar heb ik nooit over gesproken. Dat is ook dinim natuurlijk. Omdat het uh, ook pushen, het is ook alleen maar twee overgebleven waren, ja of niet. En drie lichten zijn weggepromoveerd. Uh, of drie en drie kilim zijn ook naar beneden gevallen. Het is ook dinim. Het is alleen maar twee verschillende soorten dinim, mannelijk en vrouwelijk. En dan is het nodig een nieuw. Automatisch nu gaat het volgende fase, komt het nu. Dan stijgt op die zeerampien, nu boven die, tussen die twee, tussen de rechterlijn en de linkerlijn. Rechterlijn is dien, van ene kant dien, uh, van ene soort dien, en de linker kant een andere soort dien, gogma. En nu komt die, die tussen hen, die zeerampien als het ware die staat op daar en ook dat is dien, eigenlijk ja, ook Zeraldin komt nu daar naartoe, ja en die gaat ook nu Orchasadim aantrekken, ja die gaat dus weerkaats licht. Orchasadim komt, ja Or komt en het leunt aan de en dan gaat het als het ware leunen aan de linkerkant die gaat dan de linkerkant uh, afknabbelen, ja, als het ware die gaat de chassadim, dus wat gaat er gebeuren nu? Deze Zeran Pin die, die maakt, die, die komt, die verkreeg chassadim, chassadim op zichzelf, het is ook dien. Begrijp je? Chassadim is alleen maar, alleen chassadim is ook dien. Het is natuurlijk, moet je goed zien, het is niet de dien op zichzelf, maar het betekent gestrengheid. Ja, alleen maar chassadim, wat betekent chassadim? Alleen maar kettergogma kilim, van kilim, en lichten alleen maar nefers en roeg, ook die waren in de anderen, en overal, overal waar er gebrek is aan kilim, is, is ook een vorm van dien, ook een vorm van gestrenge druk bestaat. Uiteindelijk, druk bestaat. Daarom komt nu de zerenpien tussen hen, de serantien. En die gaat afknabbelen en van die links. Die gaat als het ware. Uh, en die serantien. Die komt ook. We zullen zien ook. Hoe dat geweldig is. Het, uh, opgebouwd. Hoe die serantien dat doet. Maar dat komt bij de zoger Hoe dat hele constructie is. Maar het is ook dien. Maar dat is dan een, als het ware. mindere dien dan de links. dien waarbij. Chokma. Chokma en daarin... En Chokma omhult met de Chassadim. Ook dat is dien. Ja, maar veel mindere dien, duidelijk. Maar dan hebben we en dien en, en genade samen in het licht dat wij aantrekken. Maar nooit is het zo so dat alleen maar chassadin... Alleen maar chassadin is, is niet de realiteit. Duidelijk. Chochma moet zijn en omhult met... De chassadin. Natuurlijk dat ook dat is een vorm van dien. Natuurlijk zit daar ook een vorm van, van druk. Maar dat is wel opbouwend druk. Dat is wel, tot de uiteindelijke correctie, het is wel opbouwende druk. Het wordt niet ervaren zo als druk. Als rechts <coughs> en als links. Maar dat komt. Even hey, gewoon luisteren, alles komt op zijn, op zijn tijd, stap voor stap. Uh, waar staan we? Uh, Rabbi Shima, ah, uh, de regel 2 re, in de rechterkolom Kaf Dalet nee hij, ah, hij zegt ook dat Eliyahu zegt die, hij legde uit aan hem alleen maar de, uh, het opbouw van de Elohim in de Abu maar niet in de Absoluut niets hij hem vertelt aan de Rabbi Shimon. Hoe wordt het, wo, wordt het gebouw van Elohim opgebouwd in de Noekwa, van de Noekwa. We zeven, en dat is wat hij nu ons uitlegt verder. En nu beginnen we het nieuwe eventjes nog in dat nieuwe Mamar. Het is bijzonder belangrijk dat voor ons. Mamar ima Ozifat Libarta Mana. Fir. Ot tet zain. Tet zain is zestin. Amar rabi Shimon. Alda Shmaya gon, Bema Itbaryu. Dichtiv. Ki fif. הראה שמך, מעשה עצבותך וגומר. דכתיב, מה אדיר שמך בחול הארץ, אשר זז תנה הודך על השמיים, על השמיים, ייו לסלקה בשמה, Begin de para. Nehura, de volgende pagina. 25. De eerste regel. Nihura. Weet labes, da, we da. We salik, visma, ila a. En nog eentje dan. Waida, vreeshiid, baratwei, elokim, punt. En nog een elokim, ila. Deha, ma, velo, have, hohi, velo, idbani En ik ga direct beginnen met Rabishimon rechts. Of zal ik het vertalen een beetje zo. Zoals so, so het hier is. Oké. Okay. Vier. Uh, Pagina Kafdalit, de regel vier. Tet zijn zestien. Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon zei. Alda, over dat. Shmaia hoon. De hemel. En zijn vachele En hun legersgaren. Dus nu ga je over, over, spreken over uh, de noekwa. En, dichtief, uh, nee, bema in barieu hij zegt, met de ma, of in de ma, zijn zij geschapen. Oftewel, waarin, ma is betekent wat. Waarin, waar, waardoor zijn zij geschapen. En het kan ook zijn, in, in ma zijn zijn geschapen, dichtief, omdat het geschreven staat. En nu citeert u ons uh, uit uh, Tehilim. Daar staat een fout, dat moet het P zijn. Uh, in Tehilim 8, in de psalm, psalm 8. Ik zal zien, ik zal zien, ik zal zien, de jouw hemel. Maar ze de daad van jouw vingers. David heette ze. Uchthivi en het is geschreven. ma maar zie adir, maar adir shimcha, ba hoe machtig is je naam op de hele aarde? Asher ze Stanachodecha al Waarbij jouw glorie is gegeven over de hemel. Maar belangrijk is het. Over de hemel. Al-Hashamayim. Al-Hashamayim, hij zegt Al-Hashamayim, boven de hemel zegt hij. Dus niet de hemel zelf, de hemel is. Welke sfera is dat? Zeer zegt, Hier zeg, staat het hier in de vers. In Al-Hashamayim, boven de hemel. En wat betekent boven de hemel? Wie staat boven de hemel? Ja. Ja. Welke bina? Yeshu. natuurlijk. Dat is het betoog, is de, de betoog nu van Rabbi Shimon. Ja, dat is wor, geschreven, staat net of het, uh, wat zijn zoon ook die moeite daarmee had. En hij zei: hoe zit het dan met die ma? En hij nu gaat hij dat oplossen. Alle schamen, Ihu bishma. Hij zal om op te steken. in de naam. Dus in de naam komen dus Elokim, in de naam van Elokim komen opkomen. Begin de bara nehura, omdat hij schiep een uh, licht, wat wij zeggen. Le nehura, licht voor licht. Weet labesh da, vada, en die, hey, die is ingebed, de ene in de andere. En je begrijpen we het waar het over gaat. Dus de, het, licht in de, eh, ja, het licht hochma in het chassadim. Vesalik uh, Bishmaila het uh, beschmeilen en die stijg op in, en die kwam op in de hoge, hoge naam Elokim. Waar elda en uh, daarover staat geschreven. Breishit bara Elokim. Breishit in in de uh, uh, Eerst werd Elokim. Eerst Breishit bara Elokim. Eerst schip Elokim. En wie, wie schieb de Elohim? Shamaim ares De hemel en aarde. Zerabin en nu. Punt 2 Da Elohim a Hij zegt, kijk. Hij zegt. In het Torah staat barai Elohim, in het. Breshit bara Elohim. Eerst in het begin. schiep Elohim. Hij zegt. Kijk nou hij zegt. Da Elohim a, Dat is de hoge Elohim. Da. Oftewel of bina Bina schiep ze, ja. De ha, ma, Loh we, we, lo bane. Het hopen die zegt. Want, zegt die ma, oftewel, mal goed, lo, ha, die was er hier niet. Ja, bij het scheppen van de wereld, was er die, Dus dat is, Elohim, dat heeft geschaffen, de bina heeft het geschaffen. Want, zegt die, ma, was er niet, we, en werd niet opgebouwd. Okay. En nu gaan we... Oké, okay. dus, uh, we keren terug naar de vorige pagina, Kavdalit. de rechterkolom, de regel 8, in de regel 7 staat de naam van deze mama, 8, 8, huh? dus de regel 8 uh, in de, in de, op de pagina 24. Tet ot tet zijn. Zestien. Amarabi shimon, rabbi shimon zei, wehule, enzovoort. Dubbele punt. Amarabi shimon, rabbi shimon zei. Alken, indienet, alken darum, negen, hashamaim vetseva'am, de hemel en hun legerscharen, ni zijn geschapen in ma. Shehu mal goed. Dat dat is mal goed. Tien. Ki. Hatu, dat was zijn stelling. Waarom heeft hij dat zo gezegd? Want het is geschreven. Let op. Ja, hij zegt zo. Waarom is het zo? Hij zegt. Want het is geschreven. Ki. Eres. mecha. Want ik zal zien jouw hemel. Staat het geschreven In de. In de. In de psalm. Want ik zal zien. jouw hemel. Masse. Itzboteche. De, de, de daad van jouw fingers. Oké. Okay. En waarom is het. Waarom? Omdat het. Aan de ene kant is het Shamayim. Shamecha betekent jouw hemel. Aan de andere kant. Is het ook jouw. Ja, ja, jou, Huh? Jouw naam, ja, staat het wel, hemel, shamecha, betekent, uh, en jouw naam, en jouw naam betekent, naam is altijd mal goed. Dus dan is het ma, alsof, de, alsof hij zegt, ik zal zien jou, jouw naam, en de naam is mal goed. Daarom zegt die rabbi Shimon, dat het net schijnt wel dat het wel uh, de hemel en, de, en, de, en zijn legerscharen leger werd geschapen door ma. Door de naam van de, door de, door de Shem, door de naam van de We elf. Omikodem lachen uh, katuf. Kijk nou wat hij En daarvoor, dus in de, in de psalmen daarvoor staat geschreven Ma adir Shemcha bachole Aret Ma en ma betekent gewoon dat uh, koning David die als het ware, uitroept, ja, roept uit, als het ware. Hoe, hoe machtig is je naam in de hele aarde? Hoe? En tegelijkertijd, ma betekent wat? En ma betekent ook, eh, ma betekent ook de noekwa. Dus hij wil laten zien daarmee, dat dit echt de noekwa is. Hij zegt, ma adir shimcha, ma, hij zegt, machtig is jouw naam. Bahola Dus het schijnt wel dat het maalgoed, maar heeft de wereld geschapen. Dus als het ware de Zerantin en nu qua. Asher Tanaho ashamaim. die gaf jouw glorie over, over de hemel. Dus hij geeft u aan dat het qua, dus door de, door de versen, Schijnt het wel dat het ma heeft het geschapen. En nu gaat hij dan zeggen, dan gaat hij ons verder. Harry, kijk nou hoe, hoe nauwkeurig gaat men te werken. Natuurlijk, het is aan ons niet gegeven, maar hij kan het wel van die versen afleiden. Harry, naar de punt, twaalf naar de punt. Harry, ha-shamayim. Dertien, nivra, u, wa-shamayim. Hij zegt zo, kijk nou. Harry, zie hier. Kijk nou, we kan zien, de shamayim, de hemel, Nivrahu is geschapen, Beshema, in de Nama. We zien dat aan de, aan de versen. Shehu, Hamalchut, dat, dat is Hamalchut. Wa hakatu, en het is geschreven, let op wat is geschreven, staat 14. Al-Hashamayim, kijk nou naar de vers, staat het Al-Hashamayim, Al-Hashamayim betekent boven de hemel. Ah, Hamore, al bina en ik red me, ah, dat leert, oh, dat het Bina is, over Bina, en die Bina heet me, oftewel Jirsut, ja, begrijp je dat? Staat so het boven de hemel, ah, boven de hemel, niet staat niet de hemel, maar boven de hemel, ah, boven de hemel, dat is dan Jirsut, dan is het op die manier weet je dan, ah, dat het Jirsut is, dat is Shehu, 15, min. die boven de Ziranpien is, GANIKRA SHAMAYM VELAKESIRAN PIN shamaim HEIT DE HEIMEL HEIT uh, Ha RUSH uh, DE aitleh IS ZESTIN SHE OLE VASHEM ELOKIM dat die STAKE op IN DE NAM ELOKIM PUNT PIRUSH DE aitleh Stop for stop z'lovey dat die fein ik dat er gewoon, komt wel, absoluut. Maar, 舌 si hoe, mal goed. Hij gaat nu uitleggen. Maar, dat dat mal is. 17. Ola steeg op. Steegt op. Wanneer babina. En. Hij elokim, En wordt ingesloten in de Bina die elokim heet. Dus niet op zijn eigen plaats. Ja, we hebben geleerd. De Malchut. Wat hebben we geleerd van de Malchut? Als Malchut steegt op naar de Yersut, naar de Yersut, naar de Tfuna, dan heet die Ma. Dus hij zegt die ook hier. Dat de Ma, dat is Malchut. Die steegt op en wordt ingesloten in de Bina. En de Bina heet Elokim. Ja? 18. Acharshe Barah or Leoro. Nadat hij schip licht voor licht. Een licht voor een ander licht. Oh. De heino. Achar bara or Nadat. Dus hij gaat ons uitleggen. Een licht voor een ander licht. Wat betekent dat? Dus hij zegt. De heino. Da, dat wil zeggen. Achar bara or chassadim. Nadat hij schip het licht chassadim. 19. Le lavoes jakar. Als... Tot een en, tot duurzame die, die, uh, bekleding. El ora chokma bij het licht chokma. Dat is wat is het. Sheva Shem mi dat die in de naam, dat in, in de naam mi is. Oftewel in de Yersut. Dus alles vindt plaats nu in de Yersut. Waarbij in de Yersut, wij zien het wel. Ja, je is mee aan de ene kant, ele aan de andere kant, en de maalgoed steegt op, die maalgoed steegt op naar de jersoed, naar de linkerkant van de jersoed, en die heet nu ma. Ja? Maar dat is dan niet op zijn eigen plaats, niet op de plaats van de maalgoed zelf, maar wanneer de maalgoed al opgestegen is naar de naam Elohim. Ja, maar op de, op de plaats van de maalgoed zelf. Is er geen naam Elohim. Maar nu staat ze wel in de mi, in de jirsut. En dat is de plaats van Elohim. En wanneer de lagere komt naar de hogere, die wordt net als hogere. Dat wordt genoemd Elokim. Uh, twintig naar na het hakje. We zijn niet lafschuw, zeven ze. ook, dat dan bekleden ze elkaar. 21. We gaan malhout. Aita, we Oh, let op. En de malchut die steeg op naar de naam, naar de hogere naam, Elohim. Ja, yeah? die is net al de Elohim geworden. Punt. Shehu, Shema, Bina. Welke naam Elohim is de naam van de Bina? Punt. Shehamalhout. Njeghle, let's be. Hij heeft ons uitleg. Dat de malchut is ingesloten in haar, in de Bina. Ja? Yeah. Punt <mam> waar ik ken. En daarom. Breshit Barai, En daarom zegt hij dat breshit Barai, In het begin. Schip, Lochim, zegt hij. Zo staat geschreven in het begin van de Torah. Ainu, Lochim, Elion. Hij zegt, dat wil zeggen. De Lochim, de hoge lokim, Ja? Dus de Bina. Ja, yeah? precies in het begin schip elokim, oftewel bina schip wie. Uh, Shamayim waar het, de hemel en aarde, oftewel zeerampien ook wel. Hij zegt dat is de hoge elokim, Shehu bina, dat dat is bina. Velomalgoed 24 en geen malchut is. Dus ki ma, shehu malchut, want ma, dat dat malchut is. Einochach, velonie, Einochach is niet zo. Zegt die, Velo 25, Nivna, besot, mi, eile, en is niet opgebouwd in het geheim van mi, eile, Schamarno. zoals we hebben gezegd. Dus die, nog een keer, de malgoed wordt niet opgebouwd zoals de Binao opgebouwd wordt. Ja, dat het eile, herinner je nog, eile die steken dan op en dan wordt het de volle naam Elohim. Dat is niet voor de, de malgoed. We zullen leren, geweldig wat je ons verder vertelt, over waarom dat niet. Ja, omdat Malgoed heeft geen eigen kilim. Ja, euh, ja, zullen we een pauze maken, nu lancieren, en dan...